4 uur. Dit is Radio 1 met Ger-Jochems en Tessel Blok. Is de handreiking van Sibrand Buma aan het kabinet eigenlijk een opgestoken middelvinger? En valt er vandaag misschien toch een beslissing in de kabinetsonderhandelingen met de oppositie? Dat straks in de villa. Nu is het NWS-journaal met Raymond Serre. Hey. Minister Dijsselbloem heeft vanmiddag overlegd met de oppositie over de aanpassing van de begroting. Verslaggever Marcel Bril in Den Haag. Marcel, wat heeft dat overleg opgeleverd? In ieder geval uh, één partij die weggelopen is. Uh, 50PLUS kwam zojuist naar buiten. Woordvoerder Klein en die legde uit dat hij ermee gaat stoppen met zijn partij met de gesprekken. Luister maar even mee. Heel duidelijk. Uh, ik loop weg. Er is geen enkele basis voor 50PLUS omdat in het hele stuk, wat er als voorstel voor de onderhandeling verder is... het woord ouderen helemaal niet in voorkomt. Dat alleen maar de koopkrachtpositie voor ouderen verslechtert. En wij hadden voorstellen gedaan om de koopkrachtposities te verbeteren. We hadden voorstellen gedaan om de erfbelasting te verminderen. We hadden voorstellen gedaan om de werkgelegenheid... voor de 50-50-plussers te verbeteren. En dat voorstel wat er nu ligt. Ja, is er niet eens meer een basis om met elkaar door te praten. En dan is het beter om uh, duidelijkheid te geven. Duidelijkheid te geven aan het kabinet. Duidelijkheid te geven aan de andere partijen. En dan kunnen we gewoon de volgende week de algemene financiële beschouwing ingaan. Ja, hij zei er ook nog bij dat wat hem betreft het weglopen definitief is. En dat hij ook namens de Eerste Kamerfractie spreekt. Andere partijen, CDA, GroenLinks, D66, die houden wat kaarten op de borst. Die zeggen, wij gaan eerst een stuk bespreken met de fractie. Er is nog een andere partij, de SGP. En die was wat positiever. En hij ziet basis, de heer Dijkgraaf, de woordvoerder van de SGP, om verder te praten ik uh, betekent ook niet per se dat we erin blijven. Maar als ik gewoon naar het voorstel kijk, dan zit er een reële verbetering in. En uh, ik ga de fractie adviseren om in ieder geval de volgende ronde van het gesprek aan te gaan. U wilt doorpraten? Ja, er, er zit een verbetering in. Wat mij betreft zijn we er nog niet. Uh, maar wel een kant op waarvan ik zeg van het heeft in ieder geval zin om, om die gesprekken door te zetten. Dan nog even de christenunie misschien die in de opzomming. Die is hier niet verschenen uiteindelijk. Niet dat ze uit het overleg zijn gestapt. Maar zij zijn uh, de stukken gewoon in de fractie gaan lezen. Hier dus niet uh, gekomen. Probleem is natuurlijk wel dat wij nu nog niet inhoudelijk weten wat het voorstel is. Daar hopen we natuurlijk later achter te komen. Marcel Bril in Den Haag.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 vooral bij zijn vriendin ligt. Op een eilandje voor de kust van Madagaskar zijn twee Europeanen gelinched. Een groep mensen in het Afrikaanse land dacht dat het twee orgaanhandelaren waren... na de vondst van een verminkt kind. De twee werden opgejaagd, mishandeld en opgehangen. Daarna werden hun lichamen op het strand in brand gestoken. Het gaat om een Fransman en vermoedelijk een Italiaan. De Franse regering heeft landgenoten in Madagaskar gewaarschuwd op te letten... en het eiland voorlopig te mijden. Een brandweercommandant in Zeeland heeft zijn werk voorlopig neergelegd na een tweet over Geert Wilders. Hij vroeg zich af of het omleggen van de PVV-leider een optie was. De commandant zegt dat zijn opmerking natuurlijk retorisch bedoeld was en heeft zijn tweet verwijderd. De man zit thuis in afwachting van een besluit van zijn werkgever over zijn toekomst. De brandweercommandant kwam al eerder in opspraak over een tweet. Toen vroeg hij zich af of een goede brand in de studio van Nieuws een oplossing zou kunnen zijn om de dat de nieuwsrubriek... burgemeester Jortsma van Almere in zijn ogen lomp benaderde. En dan het weer... Vanuit het zuiden komt de bevolking het land binnen. Vanavond gaat het in het zuiden en westen regenen. Komende nachten en morgen overdag vallen er overal buien. Morgen, later op de dag, breekt de zon soms door en wordt het zachter. 18 tot 22 graden en er is wat minder wind. Nieuws over de files krijgt u van John Sahoka. Een paar opvallende files op de A27. Gorkem richting Utrecht staat door een ongeluk. Bij Utrecht-Noord 2 kilometer. En daar is de rechterreis ook afgesloten. In het oosten van Dant is een ongeluk gebeurd op de A35. Almelo richting Enschede bij Delten. Daar staat ook 2 kilometer file. Op de A67 Eindhoven richting Duitsland. Daar staat voor de grensovergang 3 kilometer. En op de N280 Duitsland richting Roermond. Daar staat tussen de grensovergang en Roermond 5 kilometer. Na de ster gaat de file verder. Tot zo.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 Vila VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Vila VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Wat zo langzamerhand, wat ik al zei, een soort dolhof aan is. Gaan we zo meteen uitgebreid over praten met ons politieke panel. Maar eerst dit. Politiek, politiek, politiek. Ik kijk niet en ik zie niets. Het parlement, het spel en de knikkers... Aflevering 22 Ik praat niet dus, ik zeg niets De lobbyist Ik kijk niet dus, ik zie Ronald van Raak, kamerlid voor de SP. Uh, wanneer is het de laatste keer geweest dat u een lobbyist op bezoek hebt gehad? Dat was dat ik een oud collega tegenkwam die met mij begon te praten. Het was heel gezellig, we haalden herinneringen op aan vroeger... En uh, ineens begon je een lobbygesprek en toen heb ik gezegd van ja, maar nu ben je ineens een lobbyist en nou wil ik je eigenlijk niet meer spreken. Toen heb ik hem weggestuurd. Omdat ik toch bezwaar tegen heb dat oud-collega's uh, allemaal in de Tweede Kamer rondlopen. Je maakt dus een praatje en dan blijkt toch dat ze een dubbele agenda hebben en... Uh, daar eigenlijk als lobbyist zijn. Het zijn Kamerleden die nog steeds een Tweede kamerpas hebben. Ze kunnen gewoon in het gebouw komen. Ja, Tweede Kamerleden uh, hebben een speciale pas. En die pas hou je als je tweede, tweede Kamerlid af bent. En dat is ooit ingesteld om een beetje de contacten te, te, te hou, onderhouden. Uh, leuk om elkaar nog even te zien. Je bent Kamerlid geweest, dus misschien vind je het leuk... om nog eens een debat te volgen of iemand te spreken. Maar ja, die pas wordt nu gebruikt uh, voor, door lobbyisten... En dat is niet helemaal eerlijk, want die oud-Kamerleden hebben overal toegang. Uh, tot iedereen toegang. En uh, dat geldt niet voor iedereen. Is dat nou wel zo'n probleem? Ja, ze zijn lobbyist. Maar het is toch aan u als Kamerlid om te bepalen wat u met die informatie doet? Ja, dat kan. Maar als Kamerlid zit je daar in Den Haag, op die vierkante kilometer. Je krijgt stapels informatie van het ministerie. Uh, je krijgt informatie van lobbyisten, van belangenorganisaties, bedrijven... En ja, dan loop je altijd de kans om toch wel heel eenzijdig geïnformeerd te worden. Er gebeurt meer in de wereld. Als je niet oplet, ben je namelijk altijd aan het praten over... de problemen van de ministeries en de, en de lobbyisten. De oplossingen van de ministeries en de lobbyisten. En de informatie van de ministeries en de lobbyisten. En dat is veel te eenzijdig. Nou, vindt u dat daar een einde aan moet komen? Eigenlijk aan die oud-Kamerleden die maar lobbyist spelen... of die maar lobbyist zijn in Den Haag. Hoe gaat u dat oplossen? Nou, ik vind in ieder geval dat we een gelijk speelveld moeten hebben. Dus uh, ik vind als je geen kamerlid meer bent... dan hoef je ook niet meer een kamerpas te hebben. Dat is een kamerpas voor kamerleden. Uh, dus oud-kamerleden kunnen dat gewoon inleveren... en uh, gewoon dezelfde behandeling krijgen als uh, andere lobbyisten. En heeft de Kamer ook een lobbyistenregister uh, vorig jaar ingesteld? Daarin staan lobbyisten van verschillende organisaties... universiteiten, bedrijven. Is dat dan een oplossing? Ja, ik... Wat je nu ziet is dat mensen zich anders gaan noemen. Ze noemen zich uh, adviseur bijvoorbeeld. En ja, we hebben geen adviseursregister. Dus ja, dat is allemaal niet zo sterk. Ik vind het goed dat het er is. Maar uh, mensen tooien zich gewoon weer met een andere titel. Nee, ik denk dat het een uiteindelijke verantwoordelijkheid is voor het Kamerlid zelf. Uh, sommige Kamerleden blijken heel gevoelig te zijn voor uh, lobbyisten. Je ziet ook wel eens dat een, uh, dat een aantal Kamerleden... Moties, amendementen indienen met bijna of helemaal dezelfde tekst. Dan denk ik ook van nou dat hebben ze niet helemaal zelf bedacht. Uh, ik vind het een verantwoordelijkheid voor mezelf om juist lobbyisten op afstand te houden, uh, mezelf te informeren, vooral mensen uh, op de werkvloer en uh, netwerken die, uh, die ik zelf heb gemaakt. Lobbyen SP-kamerleden niet? Ik uh, lobby heel erg veel, bijvoorbeeld om meerderheid te krijgen voor uh, wetten en voorstellen en moties en amendementen. Uh, maar ja, dat is wat anders dan dat ik namens een bedrijf of een organisatie betaald ga proberen allerlei besluiten er doorheen te krijgen. Dus als u straks ooit kamerlid af bent, dan zien we u niet in Den Haag lobbyen van, nou wat is nou typisch uh, SP, uh, dat is lastig, een grote <lacht> woningcorporatie. Dan zal ik dat in ieder geval eerlijk en open doen uh, en, en niet van mijn kamerpas gebruik maken en met iedereen praatjes gaan maken van, goh wat leuk om je te zien en uh, stiekem lobbyist te zijn. U levert hem gewoon in die kamer pas. Uh, ik zal hem niet nodig hebben, nee. U hoorde een bijdrage van Klaas Dentek. Het Vragenuur, met vandaag... Tim van Galen, Nieuwsuur. Gerard Beverdam, Nederlands Dagblad. En Tom Jan Meus, uh, NRC Handelsblad. Uh, heren, welkom. Zullen we zullen het er zo hebben. We zullen het er hebben. Ik heb geen idee, er gebeurde niet zo gek van in Den Haag. Nou, om half drie zijn de financieel specialisten... van de zelfbenoemde constructieve oppositie... en de coalitie weer bij minister Dijsselbloem aan tafel gegaan... om te praten over de begroting 2014. Uh, Pim Vergalen benadrukte net nog dat Samsung gezegd heeft... dit gaat allemaal over de korte termijn, dus 2014. Uh, het nieuws is uh, dat uh, 50-plus zich teruggetrokken heeft. Uh, die uh, die, die doen er mee, mee. Die doen er mee. mee. ChristenUnie heeft gezegd bij Monderval... Slop uh, dat gedraai in dat rondjes dat heeft helemaal geen zin meer. We komen terug als er iets serieus op tafel ligt. En uh, met SGP is redelijk optimistisch. Pim van Galen, um, wat maak jij hier allemaal van als je dit zo allemaal het laatste nieuws langs je heen hoort gaan? Nou ja, ik sprak net even een van die woordvoerders en die zei: Dit is een spelletje, wie blijft het langs aan tafel zitten? Uh, normaal bij onderhandelingen zegt de voorzitter... nou, het wordt misschien tijd dat jij vertrekt... want we worden het niet eens. Maar dat gaat Dijsselbloem dus niet zeggen. Hm. En ik had eerlijk gezegd verwacht dat meneer Klein... tot uh, Tijdel, dus. de zaken zou blijven zitten. Want dit is natuurlijk zijn one minute of fame. Maar die heeft hij net gehad bij de uitgang. Hij heeft uitgelegd dat er voor ouderen... te weinig in het nieuwe pakket... wat Dijsselbloem gepresenteerd heeft zit. En uh, ja... ja. En, en, en Misschien dat Dijsbloem hoopt dat er nog meer afhaken... zodat je met een beperkt gezelschap door kan praten. Wat er nu eigenlijk gebeurd is, uh, Gerard Beverdam, is dat er is dus een nieuw pakket. Er is een stuk. Eigenlijk zijn de mensen die daar verschenen zijn, niet dus Arie Slop. Uh, die zijn eigenlijk dat stuk op gaan halen. En zijn nu vervolgens naar de respectievelijke fracties terug... om het te gaan bestuderen. Is dat een beetje de, de stand van zaken? Niet? Dat is de stand van zaken in ieder geval officieel. Maar wat er denk ik op de achtergrond gewoon speelt is ja, inderdaad, wie blijft het langst aan tafel zitten? Wie laat zich wegsturen? Wie uh, trekt zelf de conclusie dat er geen perspectief meer in zit? Kijk, het kabinet zal bijvoorbeeld met het CDA niet willen zeggen, van we willen met jullie niet verder. Dat zal die partij uh, ja, vanuit het kabinet gezien het liefst zelf moeten uh, concluderen. Ja. En dat is natuurlijk een spel van, ja, wie kan uiteindelijk wie de schuld van geven dat er niet verder is gesproken? Ja. Tom Jan, het gaat er natuurlijk allemaal om dat er een voorstel ligt wat tegemoet komt aan de bezwaren van de oppositie tegen wat nu voor ligt. En nu nu schrijft jouw collega, Thijs Niemandsverdriet... Euh, ook lid van ons, euh, eerd lid van ons panel... dat er een compromisvoorstel zou liggen aan D66... wijziging ontslagrecht en een kwotum voor euh, arbeidsgehandicapten... Nou, hij, hij schrijft het met Dirk Stokmans vanmiddag... en hij beschrijft wat er gisteravond bij uh, Pechtold op tafel heeft gelegen. Want gisteren heeft Pechtold uh, in zijn eentje gepraat met Dijsselbloem. Ja. Ja. En als de berichten juist zijn, maar die zijn voorlopig... ik heb ze niet kunnen verifiëren... is het nu zo dat het kabinet om drie uur... een voorstel heeft uh, voorgelegd aan de fracties... dat alleen betrekking heeft op de begroting 2014. En wat die dan, denk ik, maar dit is een voorlopige analyse... aan de hand is, is dat... Uh, de, de, de, de, het kabinet zijn knopen heeft geteld... en heeft vastgesteld na aanleiding van het gesprek met Pechtold... dat het niet mogelijk is om een compromis over hervormingen te bereiken... omdat dat vergt dat ze het sociaal akkoord openbreken. Dat willen ze voorlopig niet. En dat ze dus alleen maar sturen op een korte termijn compromis... over de begroting 2014. Maar wel wijziging en, ontslagrecht. En dat zit in dat sociaal akkoord. Dat is wat gisteravond volgens mijn collega's op tafel lag bij Pechtold. En als je nu vaststelt dat er alleen een voorstel over de begroting 2014, het is technisch mensen, als er, dat er alleen een voorstel over de begroting 2014 ligt, dan betekent dat dat je geen voorstellen over, over hervormingen doet, want die, oh. die hervormingen die gaan pas later in. Pimpen. Trouwens, het, het, dat voorstel van D66 ging trouwens veel verder dan procedure. Hè? Iedereen denkt dat het alleen maar naar voren halen gaat. Maar zij willen gewoon niet dat de rechter straks nog beslist over ontslag. Mm -hmm. Zij vinden het allemaal veel te weinig flexibel. Al die ouderen blijven zitten waar ze zitten. Niemand durft een nieuwe bedrijf. Kijk, ja. dus, en dat is natuurlijk voor de FNV en voor Partij van de voordat, Arbeid niet aanvaardbaar. inhoudelijk ja, ja. Gaan, wil ik nog even het politieke spel. Wat zat er nou toch achter? Waarom heeft, uh, in, hebben ineens Rutte en Dijsselbloem en je gezegd, gisteravond, we gaan eens dus lekker alleen met Pechtold praten. Waarom D66? Ik geef een voorzetje. Er wordt gezegd, ja, ze hebben geanalyseerd dat het CDA afgeschreven moet worden. Nou, ik denk dat ze het CDA een signaal hebben willen geven van, jongens, uh, als jullie zo doorgaan, dan lig je er straks uit. En wij gaan alvast met het nieuwe CDA praten. Want eigenlijk staat D66 Tussen de kleine christelijke en uh, de, de rechtspartijen in. Hè, wat vroeger het CDA was. Het CDA heeft zich op, heeft zich op rechts gepositioneerd. Is die middenpositie kwijt. En die heeft pech tot nu, denk ik. Dus die, die kan van twee walletjes eten. Ja, nou, dat ben ik op zich wel met, uh, oh. met uh, Pim eens. Ik denk wel dat er ook um, gisteren een, een versnelling is aangebracht vanuit het kabinet. Want uh, je ziet ook wat irritatie. Ik sprak vanmiddag ook even met Arie Slop, die heeft gekozen om niet naar het gesprek te gaan vanmiddag. Nu niet? Ja. Um, omdat hij zegt van we kunnen niet eindeloos in deze uh, rondjes blijven ronddraaien. En nu al voor de derde of de vierde keer bij Dijsselbloem een gesprek gaan voeren. Ja, over wat? Ja, we willen best komen praten. Maar dan willen we ook weten welke kant het op gaat. Dus ja, het wordt van allerlei kanten eigenlijk wordt behoorlijk te druk opgevoerd. Ik heb ook wel, uh, wel geluiden gehoord dat het gesprek eigenlijk een beetje... Uh, ja, op verzoek van D66 is geweest. Zo van, nou ja... Uh, we willen ook wel wat comfort krijgen. Want ja, je kunt zo'n gesprek ook op het ministerie van Financiën voeren. Maar goed, het werd dan gelijk op uh, het, het torentje gedaan. Ja. Dus ja, dat heeft ook allemaal weer een uh, signaalwaarde. Tom Jan? Kijk, ik geloof eigenlijk dat er dit aan de hand is. Ze hebben een uitruilgegeerakkoord uh, gesloten. En dat heeft het uiterste gevergd van de PvdA en de VVD... om compromissen te sluiten. Vervolgens hebben ze ook nog compromissen geslo gesloten met de sociale partners. Dat zijn twee gestapelde compromissen. Wat Pechtold eigenlijk vraagt... is daar nog een compromis bovenop te leggen. En wat steeds blijkt in al die gesprekken die telkens weer stokken... is dat dat laatste compromis dat Pechtold vraagt... voor dan wel de VVD, dan wel de PvdA, te veel is. Daar zit dit gesprek sinds die zomerflirt... en zelfs al dit voorjaar voortdurend op vast. Hmm. En uh, ik, ik vermoed dat de conclusie... Op enig moment moet worden moest worden getrokken. En gisteravond was daar een instrument voor. Om te zeggen: Luister, Pechtold, je vraagt gewoon te veel van ons. Maar we hebben je nodig. We doen, het, we doen ons uiterste best voor je. Maar verder kunnen we niet gaan. Hm. Ik, denk ook dat het niet, ja, ik denk dat het uiteindelijk ook niet uitdraait op een, uh, een totaal akkoord met een klein aantal partijen of één partij dat zou in het geval van het CDA kunnen. Uh, de, de geluiden die ik nu krijg is dat dat er gewoon er niet in zit en inderdaad ook als je een stuk hebt dat alleen maar op de begroting van 2014 is gericht, dan krijg je dus ja een, waarschijnlijk ook een kleiner akkoord met uh, ja daarvoor ja. het belastingplan. Daar gaat het voor het kabinet nu even om. Ze willen in ieder geval zicht hebben dat dat in ieder geval uh, ja. door de eerste kamer ja. komt. Pim, uh, normaal is het zo als je onderhandelt en jouw tegenpartij die is verdeeld... dan heb je daar voordeel van. Maar in dit geval is dat helemaal niet zo. Het is eerder een, een plechtanker. Aan het... Je wilt de tegenpartij de oppositie? Ja, in dit geval de oppositie. De verdeeldheid van de oppositie ja. die zijn verdeeld. geeft hen niet meer kracht. Dat als je kabinet. tegenstander, en als die verdeeld is... Ja, dan heb je daar toch voordeel bij? Nou ja, Dat komt natuurlijk omdat de coalitie zelf intern verdeeld heeft. En die piketpalen, uh, Tom Jan zei het al... die zijn vorig jaar geslagen. Hm. Daar kun je binnen, moet je daar manoeuvreren. Partijen die daar buiten willen gaan... Ja, die plaatsen zich buitenspel, maar... Het kabinet heeft onvoldoende partners om, om in de Kamer dat, dat te halen. Ja, ja dus... En hoe zit het met, met de coalitie zelf inderdaad? Wouter Bos, een column vanochtend... Uh, die, nou, ik weet niet of je kan zeggen, suggereerde... maar tipte in elk geval even aan... dat uh, Zeilstra... het feit dat Zeilstra tijdens de algemene beschouwing van de VVD suggereerde... nou dat sociaal akkoord, daar staan we eigenlijk wel van open... om dat open te breken... waardoor Samson ineens helemaal alleen kwam te staan... en des te harder zijn hakken in het zand zette... en zei uh, dat, dat staat als een huis... dat er ook binnen de coalitie langzaam maar zeker... een soort wrijving optreedt... Ja. En ja. dat dat ook nog wel eens een desastreus gevolg kan hebben... als zij zich geen van beide meer verantwoordelijk voelen voor dit kabinet. Ja, er speelde trouwens wel mee dat Samson door die motie van wantrouwen... die de SP steunde, ook op links helemaal niemand had. Hè? Dus die, hij die, stond volledig alleen. Hij stond volledig alleen. Daar, daar kon hmm. hij op zich ook weer niks aan doen. Maar het viel wel op dat in de tweede termijn... Uh, Zijlsta min of meer Rutte en Samson opdroegen om dit te gaan doen. Ja. <laughs> die waren geloof ik zelf ja. niet op het idee gekomen. Uh, ja, ik weet niet of dat op, op lange termijn tot, tot wrijving leidt. Dat, dat is op dit moment moeilijk te zeggen. Ja. Maar dat maar, is niet nu al... Bijvoorbeeld aan de hand, denk je toch? Nou, wat ze, waar ze tot nu toe heel goed in slagen, is uh, te vermijden het beeld dat er binnen de coalitie ook problemen zijn. Mm -hmm. Maar je, ik, in feite is dat het natuurlijk. Al, kijk, het anders, Bos, die raakte wel volgens mij een gevoelig punt. Kijk, Zijlsta is natuurlijk voor een deel vorige week uit het sociale akkoord gestapt. Door te zeggen het is niet heilig. En, en in gelijke mate had Sam, gezien die business van vorig jaar, kunnen zeggen. Nou, dan stap ik uit de 6 miljard. En dan vind ja. ik 4 miljard ook mooi. En, en en uh, Bos die gebruikte dat als voorbeeld om duidelijk te maken dat, uh, dat, dat in feite de spanningen in de coalitie wel toe moeten nemen als, als de VVD zich op deze wijze gaat gedragen. En dat, dat geen van beide partijen oh. meer het hele kabinetsbeleid draagt. Ja. Ja. Nou, de VVD is er ja, een beetje onherbiedig gezegd gewoon op uit om te blijven regeren. Uh, en uh, oh. zij hebben geen moeite met heel veel eisen die door de oppositie worden gesteld. Want als je bijvoorbeeld, uh, noem maar even een, een reëel scenario... met D66, ChristenUnie en SGP nu zou gaan verder praten over het belastingplan. Ja. Dan worden er waarschijnlijk wijzigingen aangebracht... die de VVD allemaal prima uh, kan verkopen. En Oost, maar alleen zelf stand, al gewild had misschien. En, maar het gaat dus ietsjes naar rechts dan. Ik bedoel, dat zijn ja. geen linkse partijen... Niet per se rechts, maar het gaat wel iets na naar rechts. Dus staat de PvdA dan nog al meer alleen op links. En dan inderdaad met een, een partij die gelijk is afgehaakt, als de SP. Ja, dan, dan heeft Samson het wel moeilijk. En zeker als er dan aan het sociaal akkoord wordt gemodderd. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij zegt: van nee, daar blijven we vanaf. Ja, Pim? Nou, nee. ik ben het daarmee eens. Samson ja. die, die. Kijk, dat sociaal akkoord dat wordt al door heel veel mensen benoemd... als een overwinning voor de Partij van de Arbeid. Want dat ja. is eigenlijk een uitstelakkoord. Ja. Die WW, die, wordt, die was één jaar, wordt twee jaar... ingerepareerd in de CAO's. Drie jaar, dat scheelt met nu twee maanden, geloof ik. Mm -hmm. Dus een, een grote overwinning voor de FNV en Partij van de Arbeid. Ontslagrecht, daar zegt D66 van... dat stelt eigenlijk niks voor. Ja. Dat is procedureel. Dat, toch, ja. dat blijft uh, in hun woorden heel uh, gefixeerd. Dus... Waarom zou van dat weggeven? Ja. Ja. Ja. Zeg, we hebben het helemaal niet meer over het CDA, he? Nee, alsof ze al weg zijn. Oh, die opstelling geheel. van het CDA, die hard. wij willen dit niet, wij willen dit niet, wij willen dit. En anders praten we gewoon niet. Nou, Doe, sterker nee. nog, ze willen de pijlers van het regierakkoord omverzagen. Ja. Ja, dat dat ze hebben gezegd. ze ook ja. gewoon bij de algemene beschouwing... Ja. was dat de opening van en Buma. Dat, ja. Ja. Is dat een beetje terug te voeren op de figuur van Buma? Wie kent hem het best? Nou, juist niet, dacht ik ah, toch. Nou, een keurige jurist. Ja. Kijk, nou, jij eh, had toch eh, een verhaal over hem in NRC. Over hem Een paar weken geleden, twee weken geleden of zo heb ik uitvoerig gesprek gevoerd met zoveel mogelijk CDA's... over de figuren Buma en Brinkman. En het interessant aan die twee is... dat zijn allebei burgemeesterszonen. Die zijn opgegroeid in de wereld van compromissen, inschrikken... samen, al die dingen. Pure oude, ouderwetse, het ook zeggen, authentieke CDA-business. Hmm. En, en Buma die moet, die neemt daar afstand van. Die kan dat inhoudelijk, geloof ik, wel verkopen... Maar Innerlijk zit dat al ingewikkelder. En bij Brinkman is het onmiskenbaar het geval... dat het hem wezensvreemd is. Yeah. Dus hij speelt het het dat stemmen. spel mee. En hij doet mee. Hij is loyaal aan zijn partij. Hm. Hij, heeft, hij is ook wel zin uh, blij dat hij terug is in de Eerste Kamer. Maar het past hem niet echt. Deze Dit zit in het CDA. Maar Tom-Jan, dat suggereert dat er een puppetmaster boven die twee hangt. Nou, daar wordt ook gespeculeerd. En als je... Die, als je uh, uh, uh, de, de, de, ik heb er zo diep mogelijk geprobeerd in te duiken. Misschien niet diep genoeg, maar ik heb niet de indruk gekregen. Nee. Nee. Ik heb eerlijk gezegd de indruk gekregen dat. Uh, kijk, zij willen wel graag oppositie voeren. Maar als het op aankomt of ze het kabinet zullen laten vallen. Volgens mij weten ze dat zelf ook niet. Dan komen we inderdaad, Pim bij een interessant punt. Voor de verkiezingen, voor de zomer bedoel ik, had het kabinet zo'n houding van: weet je wat, we gaan het lekker door de Tweede Kamer loodsen. En die Eerste Kamer, dat zien we wel. En dat komt vast goed. Eneens kregen ze de zenuwen kennelijk in de vakantie. Om, de ene, om wat voor reden dan ook. En toen moest er onderhandeld worden. Maar nu werd er weer gesuggereerd. Um, ja, nee, we gaan weer terug naar die optie. Door de Tweede Kamer. Eerste Kamer zien we wel. Nou ja, dat is natuurlijk. In die zin ook wel weer makkelijk voor het kabinet. Als je ervan uitgaat, de Volkskrant schreef het, geloof ik, vandaag de laatste begroting ooit is. Jullie ook, hè, Gerard? Ja. die analyse. Sorry. Ja. <laughs> Toch nog meer kranten lezen. Uh, 1917, geloof ik, hè? 1907, ja. Begroting dat van laatste de laatste begroting, begroting onderuit ja. ging. Dus, ja. Nou ja, dus het kabinet kan daarop gokken, natuurlijk. Hè. Want uh, je moet niet vergeten, heel vaak worden begrotingen in de Eerste Kamer niet eens behandeld. Nee. Uh -huh. dat, dat zijn gewoon hamerstukken. Maar die analyse, ja. hè, dat het dat is, dus om die begroting, een hele begroting wegstemmen, wat niet zal gebeuren, denken ze. Dat er toch nog meer technocraten dan poli uh, politici in de Eerste Kamer zitten. En het feit, stond ook in die analyse, dat niet een Eerste Kamer... maar een Tweede Kamer een kabinet naar huis stuurt. En in de Tweede Kamer heeft dit kabinet nou eenmaal nog steeds een meerderheid. Dat waren zo drie punten waarop die analyse zei... ze kunnen het, ze kunnen het ook wel erop aan laten komen, Gerard. Dat ben jij het is, daarmee eens? Nou ja, goed. Ik, ik, uh, ik heb dat stuk natuurlijk gelezen. Dat stond ook bij ons in de krant. Maar um, ik... Hoor vandaag ook wel weer dat mensen zeggen: ja, over het belastingplan wil de coalitie toch wel wat meer zekerheid hebben. En uh, kijk, iemand als Kees van der Staaij die heeft vorige week gezegd: uh, ja, dat is toch een partij die eigenlijk uh, inderdaad de eerste partij is die een belastingplan zal steunen. Ja. Als die al zegt: ja, als er toch niet iets op dat gebied van die gezinnen gebeurt, dat die iets meer te besteden ja. krijgen dan uh, stemmen wij tegen. Ja, maar dat, dat zit het dat voorstel toch, toch wat, uh, dat oorspronkelijke voorstel van Dijsselbloem. Ja. Toch een paar 150 miljoen Maar dat zo. betekent dus ook dat ik denk dat nu met een paar kleine ja, tussen, tussen, tussen, tussen hoge komma's kleine aanpassingen mm -hmm. aan het plan voor 2014 dat ze in ieder geval die steun voor dat belastingplan zouden kunnen binnenhalen. Ja. En dat is, daar is het kabinet natuurlijk veel aan gelegen. Ja. Wat nog wel speelt is natuurlijk volgende week Pensuim het pensioenplan in de ja, Eerste Kamer. Ja, daar moeten we het over hebben. Want dat, ja. dan uh, betekent dat niet dat ze haast hebben dat ze voor dinsdag eruit moeten zijn om als dat onderuit gaat de eerste kamer. Nou kijk, uh, in Staes uh, de wet van noten. De wet van noten. Note 26 van september vorig jaar mijn eigen krant de wet van noten geformuleerd. Die komt erop neer als uh, tweede kamerfracties of eerste kamerfracties zullen in grote lijnen in politiek gevoelige dossiers altijd de tweede kamerfractie volgen. Uh, in die pensioendiscussie is precies dat het geval. Dus de tweede kamer in de tweede kamer is, zijn die voorstellen 3 miljard bezuinigd in 2017, groot geld aangenomen met alleen de steun van PvdA en VVD. En uh, in de Eerste Kamer, in de schriftelijke voorbereiding... is gebleken dat ook daar alleen PvdA en VVD... de huidige voorstellen steunen. Met andere woorden, die redenering van... we laten het aankomen in de Eerste Kamer... die is dus buitengewoon invalide. Want in het eerste beste geval dat ze dat uitproberen... blijkt dat de wet van Noten helaas, helaas klopt. En dat ze daarmee niet uitkomen. Kortom, ze bluffen graag, ze zeggen graag... ze suggereren graag dat ze het allemaal op debat met de Eerste Kamer kunnen laten aankomen. Maar de werkelijkheid laat ze voortdurend weten... dat dat helaas Want dat niet zal werken. gebeurt nu als dat inderdaad struikelt daar dinsdag? Ik weet niet of er dan ja, ook nou al gestemd okay, wordt, je, maar je kan... Het, het gaat niet struikelen, denk ik. ik, het, nee, ik, ik bedoel ik, dat plan. Als gewoon ja. het pensioenplan niet door de Eerste Kamer... Nee, maar het gaat... Wekes heeft zelfs geprobeerd om het debat nog uit te stellen. Ja, ja. ja, en die uh, moet uiteindelijk nu toch naar de Eerste Kamer komen. En uh, ja, een heel waarschijnlijk scenario is dat als er tenminste niet op miraculeuze wijze ergens een deal wordt gesloten... dat hij gewoon halverwege het debat zegt van... mensen, uh, we stoppen er even mee... en we nemen het mee terug naar het kabinet voor uh, opnieuw beraad. Maar... maar betekent dat dan ook niet, Pim, dat de financiële beschouwingen... die ook volgende week in de Tweede Kamer gepland zijn... dat die dan ook weer verschoven nou, moeten worden? Even ter relativering. Dat pensioenplan is voor 2015. Hè? Bedoel, de, de enige reden dat het zo snel behandeld moet worden... is dat het in de CAO's allemaal ingevoerd moet worden, hè? Die, die pensioenopbouw. Dus ze hebben ook nog wel tijd. Volgens mij kan je dit ook in december doen. Het is wel ramwerk, maar... Er zitten technische aspecten. Ja. Er zitten schijnende uitvoeringsproblemen met ontstaan als ze dat niet nu al regelen. Maar goed, ja. ik, ik, ik, je kunt er volgens mij veilig van uitgaan... dat het pensioendebat volgende week... als het al begint in de Eerste Kamer... niet zal worden afgerond. Tweede termijn een maand later. Ja. Ja. Of een jaar later. Ja. Kijk, de, even, hele, de, hele kwestie is, de hele kwestie is. Dit kabinet kan alleen ja. vallen als het zelf valt. Ja. We hebben nog uh, een minuut, Pim. Om eventjes terug te komen op een, uh, een mooi stukje televisie. Wat ik gisteren zag. Het ging alle commotie om uh, het al of niet proefverlof voor Volkert van der G. Het is ineens een grote politieke zaak geworden. Terwijl een rechter daar natuurlijk uiteindelijk over gaat. Maar we zagen daar ineens een beeld van nu premier Rutte. Tijdens de campagne. Ja. Die daar iets heel duidelijks over zei. Nou, ik, ik was eerlijk gezegd een beetje vergeten. Ja, dat proefverlof was toen helemaal geen issue in 2012. Toen heeft hij tegen Frits Wester gezegd... een minister van Justitie van mij in mijn kabinet die dit doet, het proefverlof... die kan het vergeten. Met andere woorden, Teven wordt ontslagen. Hè? Want dat is dan de minister of staatssecretaris. Dus Teven kan geen kant meer op. Nee, en daarmee is het gewoon een politieke zaak geworden... wat het helemaal niet zou mogen zijn. Of hij zegt, ik versch het... hij verschuilt zich achter de rechter. Tim van Galen, Gerard Beverdam, Tom Jan Mees. Heel erg hartelijk bedankt. We gaan als een pijl naar Hilversum. Daar zit, ik dacht Lucella Klaar? Niet Tim vandaag. Tim zit klaar. Zit Tim niet. Sorry, voor het pijl. Radio 1 Journaal. In ieder geval raak. We gaan weer posten in Den Haag <laughs> bij de voordeur van financiën. Wie doen er nog mee? Wie gaat er zaken doen? Het is een wedstrijd aan het worden van geduld en uithoudingsvermogen... van onze parlementaire collega's. Hoe dan ook. Het belangrijkste nieuws is de ramp bij Lampedusa. Een tragische ontwikkeling met heel veel doden. Doden ook door een reuze wesp. Tientallen doden. Wees gerust. Niet hier, niet in Den Haag, niet in Hilversum... niet in Nederland, maar in China. Oké, okay, Tim, dank je. Dit is Radio 1... Eerst het NOS Journaal, nu met Raymond Serré. Vijf fracties van de oppositie praten nu in eigen kring... over de vraag of ze verder onderhandelen met het kabinet. Minister Dijsselbloem kwam vanmiddag met een nieuw stuk... en de partijen overleggen nu afzonderlijk wat ze ervan vinden. Eén fractie heeft al conclusies getrokken. 50 plus doet niet langer mee. sgp kamerlid Dijkgraaf zei dat hij zijn fractie adviseert... het overleg met het kabinet voor te zetten. Andere woordvoerders hielden zich op de vlakte.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 Rusland heeft al het personeel van de ambassade in Tripoli geëvacueerd. Ook de familie van de ambassade, personeelsleden, is weg uit Libië. Gisteren werd het ambassadegebouw door gewapende mannen aangevallen. Maar die werden door beveiligers tegengehouden. Eén Libiër is daarbij omgekomen. Rusland heeft iedereen nu naar Tunesië gebracht... omdat de veiligheid van het personeel in Libië niet langer kan worden gegarandeerd. En dan het weer vanuit het zuiden komt de bewolking het land binnen. Vanavond gaat het in het zuiden en westen regenen... Komende nacht en morgen overdag vallen er overal buien. Morgen later op de dag breekt de zon soms door. Dan wordt het zachter, 18 tot 22 graden en er is ook minder wind. Verkeersinformatie van de ANWB John Sahoka. De spits komt langzaam op gang. In totaal 88 kilometer. Vooral veel problemen in het zuiden van het pand. Uh, ik begin even op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Daar staat 7 kilometer tussen het Leender Heide en Leende na een ongeluk. Bij Leende is daardoor de rechterreis ook dicht. Op de A6 Lelystad richting m Een ongeluk bij de Ketelbrug. Daar staat 4 kilometer. A27 Gorkum richting Utrecht. Daar zit misgegaan bij Utrecht Noord. Daar staat inmiddels een 5 kilometer bij Utrecht Noord is de reis ook afgesloten. A67 Turnhout in de richting Eindhoven... bij knooppunt de hoogte 7 kilometer. En vanuit Eindhoven naar Duitsland... daar staat voor de grensovergang 5 kilometer. En dat de N280, maximaal richting Duitse grens... in beide richtingen bij Roermond... staan files van 3 kilometer. Dromen is fijn. Dromen is mooi. Zoals dromen van een bootje op Loosdrecht...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 Goedemiddag, Lampedusa. Het beeld dat erbij hoort. Vluchtelingen uit Afrika, krakkemikkige bootjes. Vandaag ging het weer eens fout. Goed fout. Het dodental loopt op naar het zinken van een schip met vluchtelingen. Had dit kunnen worden voorkomen? Wie op leeftijd is en hulp krijgt van de overheid... zou ook zelf als vrijwilliger aan de slag moeten gaan. Dat is een plan van de overheid. Jeroen de Jager mengt zich vanmiddag onder ouderen... om te vragen of zij dat willen en of ze dat kunnen. En Garry Kasparov doet straks een oproep aan de Nederlandse regering. De oud-wereldkampioen Schaken, nu politiek activist in Rusland... wint zich op over de gevangenneming van de Greenpeace-bebandingsleden. Piraterij, luidt de aanklacht. Nederland, doe hier wat aan, zegt Kasparov. U hoort hem straks in dit NWS Radio 1-chinaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Het ging om een vrachtschip met zo'n 500 Noord-Afrikaanse vluchtelingen dat afgelopen nacht verging vlak voor de kust van het Italiaanse eilandje Lampedusa. President Napolitano zegt dat de problemen van de Medi Mediterrane landen zo groot zijn dat het meer inspanning vraagt, niet alleen van Italië, maar ook de Europese Unie. La portata degli enormi problemi che hanno luogo nei paesi che circondano il Mediterraneo de van Italië, van andere landen, van de internationale gemeenschap, de Europese Unie, moeten De president van Italië, Rob Zouberg in Rome. Rob, we horen je vaak vandaag op de zender, maar telkens ja. met nieuws dat alleen maar slechter wordt. Mijn vraag nu: hoeveel mensen liggen er waarschijnlijk nog in zee? Ja, 250 mensen gaat men vanuit, 250 mensen zijn nog altijd zoek. Uh, die die rekensom die kun je maken. 94 lichamen geborgen. Ze liggen in lange rijen daar op die kade in Lampedusa. Er is geen plek, zegt de burgemeester. Geen plek voor de mensen die het overleefd hebben. Geen, men, geen plek voor de mensen uh, die zijn overleden. Mensen worden nu, uh, lichamen worden geborgen in een loods. Daar op het vliegveld omdat de mortuaria vol zijn. Maar goed, we weten de som. 500 mensen aan boord. Bijna 100 mensen dood. 150 mensen gered. Waar zijn de 250 andere mensen? Er blijft een bergingsoperatie vooralsnog. Is inmiddels wel duidelijk wat er gebeurd is? Ja, we weten daar nu wel iets meer over. Het, het ging om een groot houten schip... dat daar voor de kust van Lampedusa vanmorgen was. Uh, migranten aan boord probeerden de aandacht te trekken van de kustwacht... om een of andere reden. Ze zeiden, onze mobiele telefoon werkte niet meer. En er is besloten toen door een aantal mensen... om een vuur aan boord van het schip te maken. Maar je beseft je natuurlijk dat aan boord van zo'n schip... er liggen heel veel resten, ook van, van benzine, van diesel, van, van olie... En het schip is gewoon razendsnel in de fik gevlogen. Ze zijn overboord gesprongen, geprobeerd om weg te komen. Het is vermoedelijk daarna, nu zeg ik nadruk, vermoedelijk daarna omgeslagen en gezonken. Maar dat weten we niet. Want ook dat schip, we hebben echt geen idee waar het gebleven is. Want je hoort vaker verhalen uh, in de buurt van Lampedusa. Uh, bootjes die het niet redden of eigenlijk nooit de zee op hadden mogen gaan. Maar dat is in dit geval niet de situatie. Nee, het lijkt, het lijkt een situatie in dat van een, van een schip dat uh, vertrokken is uit het noorden van Afrika. Daar richting Lampedusa is gevaren en daardoor een brand die op een of andere manier ontstaan is. Waarschijnlijk doordat mensen dat zelf hebben aangestoken uh, in lichte laajes komen te staan. Dat is nu het verhaal. Want je moet weten vanmorgen is ook een ander schip aangekomen met bijna net zoveel opvarenden op Lampedusa. Vandaar ook die noodkreet van de burgemeester. Centra zitten daar over voor vol. Men weet gewoon niet wat ze hiermee moeten. Ja, het zet, het zet de situatie natuurlijk weer in het licht van de schijnwerpers. Oh. Uh, hoe, hoe triest dan ook weer de aanleiding is. Dat leidt tot reacties in de Italiaanse politiek, worden net de Napolitano-de-president. Hoe, hoe is de sfeer op dit moment in Rome? Ja, het journaals opende hier vanmiddag uh, met een nieuwslezeres die zei... alle problemen, alle politieke problemen waar Italië in zit... zijn ondergeschikt. Berlusconi is ondergeschikt. Het voortbestaan van de regering Letta is ondergeschikt. Zo ging het letterlijk, Tim. Vandaag de opening van het voornaamste middagsjournaal. Belangrijk vandaag is het nieuws wat zich op Lampedusa afspeelt. Dit drukt ook hier in Italië al het nieuws aan de kant. Premier Letta heeft het over een ontzaglijk drama... We horen ook Berlusconi die het heeft over een drama waarin Italië alleen staat. We kunnen dit niet alleen, twittert Berlusconi vandaag. Hm. En zo zijn er heel veel reacties gekomen. Ja. En horen we dan ook van de, pauze, de nieuwe paus? Want die was in juli nog even kort op bezoek op Lampedusa. Ja, Lampedusa, uh, 8 juli, toen was de paus daar. Hij gooide toen een bloemenkrans in zee voor de verdronken immigranten. Haalde toen ook hard uit naar politici die naar zijn mening verantwoordelijk zijn... voor het humanitaire drama dat zich rond Lampedusa afspeelt. Hebben de pauze vandaag ook gehoord. Hij heeft getwitterd hierover, gezegd laten we bidden. Maar later hoorden we hem nog veel explicieter tijdens een toespraak. Hij zei letterlijk, er komt één woord bij me op. Schande, het is een schande. Rob Zouberg in Rome, we horen je nog vaker deze uitzending. Dank Dan wel. Den Haag, ze zijn net weer terug naar de eigen fractie. Alle oppositiepartijen die nog aan tafel zitten... bij minister Dijsselbloem van Financiën. Politiek verslaggever Peter Blok, die nog aan tafel zitten. En dan zit ze aan tafel. En wat is dan hun oordeel over het nieuwe plan van Dijsselbloem? Nou ja, niet iedereen is daar blij mee. Want bijvoorbeeld 50PLUS vindt het nu genoeg geweest. Want er staat helemaal niks positiefs in die plannen voor ouderen... vindt Norbert Klein van 50PLUS. Heel duidelijk. Uh, ik loop weg. Er is geen enkele basis voor 50+. plus, Omdat in het hele stuk, uh, wat er als voorstel voor de onderhandelingen verder is... het woord ouderen helemaal niet in voorkomt. Dat alleen maar de koopkrachtpositie voor ouderen verslechtert. En wij hadden voorstellen gedaan om de koopkrachtposities te verbeteren. We hadden voorstellen gedaan om de erfbelasting uh, te verminderen. We hadden voorstellen gedaan om de werkgelegenheid... voor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 En dan gaan ze nu natuurlijk terug naar de achterban... met al deze informatie. Wat gaan, wat gaan de partijen uh, ja. hun achterban voorleggen? Ja, net zijn inderdaad die financieel woordvoerders... bij Dijsselbloem langs geweest, D66 en GroenLinks. Die gaan het nu dus in de fractie bespreken... met de leiders Alexander Pechtold van D66. Nou, D66 was gisteravond en vannacht nog op het torentje. Wil graag meedoen. Het CDA staat in Dubio, die speelt ook een hoog spel. En wil alleen meedoen als ze ervoor kunnen zorgen... dat er belastingenverlagingen komen. Minder nivellering als gezin worden ontzien en als er gesneden wordt op de uitgaven van de overheid. Nou, of ze hiermee kunnen leven, dat weten ze dus nog niet. Eddie van Heijem van CDA. Ik ga nog geen uh, inhoudelijke oordelen geven over uh, wat we hier vandaag hebben aangetroffen. We hebben kennisgenomen van dat stuk, toelichting gekregen van de minister. En ik ga nu uh, naar de fractie zegt, uh, om met een aantal collega's de balans op te maken. U zegt allemaal hetzelfde, moest dat Van Duitsland doen. Nee, dat is omdat we zelf graag uh, met elkaar conclusies willen trekken. Omdat het wel ergens over gaat. Ja, de hele dag uh, was er dus topoverleg met Rutte, Zeilstra... Uh, VVD-partijvoorzitter, Ben Kortals, Dijsselbloem, Samsom, Asje. Je zag ze allemaal, alle partijen die waren druk aan het bellen... sms'en aan het wheelen en dealen... in de hoop zoveel mogelijk hun zin te krijgen. Nou, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid... die spreekt van een goed voorstel. Nou, we hebben binnen gesproken over een voorstel. Uh, een voorstel waarvan ik denk dat je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 Ja, dat was dus uh, Zeilstra. En uh, ja, dus allemaal in afwachting uh, wat er gaat gebeuren. Nu dus al die fracties bij elkaar om uh, te overleggen. Ja, vanavond komen dan de partijen weer bij minister Dijsselbloem. Dan zeggen ze of ze mee blijven doen of net als 50 plus afhaken. En we weten natuurlijk, SP en PVV, die doen de hele tijd al niet mee. Peter Blok, dankjewel voor deze update. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 journaal. Als je als oudere of gehandicapte hulp krijgt, dan kan er ook aan je worden gevraagd om vrijwilligerswerk te doen. Dat is een plan van staatssecretaris van Rijn. Met dat plan is Jeroen de Jager vanmiddag op pad gegaan. Voordat we gaan verklappen waar je bent, Jeroen, leg eens even uit wat wil de staatssecretaris hiermee bereiken. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk uh, geld verdienen. Uh, de zorgkosten die, die, uh, reizen de pan uit, die worden steeds hoger. Dus uiteindelijk uh, moet er, uh, moet, moeten die kosten gewoon lager worden. En hij zegt. Uh, uh, het is logisch als mensen als ze zorg vragen. En dan gaat het, ja, het gaat om de nuance. Want zorg bedoelt hij dan ondersteuning. Want zorg vindt hij echt de medische zorg. Die moet je altijd kunnen krijgen. Maar als je ondersteuning nodig hebt. Huishoudelijke hulp bijvoorbeeld. Vervoer, maaltijdverzorging. Dat soort dingen. Aanpassing van de woning. Als je daarom vraagt bij de overheid wet maatschappelijke ondersteuning, hebben we het dan over. dan mag die overheid ook wel van jou vragen om daar iets terug voor te doen. Nou, Goed. Dat is de kern van het nieuws van vandaag. En dat ga je uitleggen, ga je onderzoeken op een plek waar senioren zijn... die hulp krijgen en vrijwilligerswerk doen. W waar ben je precies? Haskersdijken. Haskerdijken in uh, Friesland. Vlakbij Heerenveen er wonen 800 uh, mensen hier. En sinds, zeg ik, wat u sinds zit bijna met u? 25 jaar hebben we hier dorpshulp. Ja? Ja, oorspronkelijk is dat uh, opgericht. Maar er om... wonen toch 800 mensen hier? Ik dacht dat u deze met uw hand van dat klopt niet. Uh, nou, bijna, bijna 800. Libbe ja. Zandberg zit uh, op de aantallen. Nou, niet echt. <lacht> maar, maar bijna de... 25 jaar bestaat hier dorps Dorpshulp. En de oorspronkelijke bedoeling voor de, met het oprichten van Dorpshulp. om het dorp leefbaar te houden. ook voor de oudere mensen. Er gingen veel uh, voorzieningen gingen weg. En wat is er voor in de plek gekomen met de oprichting? Dat is dan geweest. Uh, ja, dat de mensen om elkaar gaan denken, dat er uh, boodschappen worden ah, Doet u dat vrijwillig? Dat doen wij vrijwillig, ja. Of uit welbegrepen eigenbelang? Uh, eigenbelang heeft er niks mee te maken, nee. Nee, want misschien heeft u zelf ook op een gegeven moment wel hulp nodig. Uh, ik hoop het eigenlijk nog niet, maar dat denk ik ook nog niet aan. Maar ik zit dan met name nu aan de mensen hier in Haskerijken te denken... Haskerdijk een nieuwe brug is het trouwens, ja. een tweelingdorp. Nou, dit is een beetje Tim de ideale wereld. Hier uh, werkt het al zeg maar dat wat uh, de staatssecretaris wil. Maar de vraag is wel straks aan deze mensen: wat zouden ze hebben gedaan als de overheid het verplicht had? Jeroen in Haskerdijken, nieuwe brug. Tot later. Er staan vast geen files in Haskerdijk, het Nieuwe Brug. Waar staan ze wel, Josse Holka. Nou, op 29 plaatsen zitten langzaam rijden in stilstaan met een totale lengte van 110 kilometer. Opvallende files in het midden en zuiden van het land. Onder op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Hilversum Noord, 3 kilometer naar een ongeluk. En daar is de ook afgesloten. Veel vertraging op de A2 Eindhoven naar Maastricht door een ongeluk bij Leende. Daar staat inmiddels 8 kilometer file. Bij Leende is de ook afgesloten. A6 Lelystad richting Emmerloort voor de Ketelbrug, 5 kilometer een ongeluk. Op de A27 Gorkem richting Utrecht. Daar staat bij Utrecht Noord een 5 kilometer. Daar is de politie bezig met een technisch onderzoek naar een ongeluk. En daar zijn twee rijstroken dicht. A28 richting Utrecht. 8 kilometer voor knooppunt Rijnzweert. Daar staat een auto met pech en blokkeert daar de linker rijstrook. En op de A67 richting Eindhoven komende vanuit Turnhout. Tussen de Belgische grens en knooppunt 8 kilometer. En verderop richting Duitsland. Daar staat tussen knooppunt Zaardenheiken en de Duitse grensovergang 4 kilometer. 12 voor 5 is het. Marco, voorgoed. Goedemiddag. Hallo Tim. Dat type zo'n dag dat ik naar binnen ga in het NWS-gebouw. Niet meer naar buiten kom. Holland even naar buiten kan kijken. Dan zag ik de zon schijnen. Hoe, hoe is het in Nederland? Het is prachtig in Nederland op de meeste plaatsen. Die sluierwolken hebben we nog steeds. De zon hebben we ook nog steeds. Maar er is inmiddels ook een maar, want in Zeeland is de bewolking wel dikker geworden. En hebben we de eerste bui sinds, nou laten we het met beet pakken, 21 september mogen noteren. Zo, dat is lange tijd. Ja, het is een hele poos droog gebleven. Een paar spatjes tussendoor misschien, mocht geen naam hebben. Uh, er is nu op de meeste plaatsen ook nog niks gevallen. Maar het is wel de voorbode voor meer wat er aan gaat komen de komende 24 uur. Uh, regen, maar de temperatuur, gaat die ook zakken of? Uh, ja, vannacht uiteraard wel. Uh, S s'nachts is het uh, net even wat kouder dan overdag. Hoewel in Zeeland een minimum van 14 graden. Daar gaat het kwik amper meer omlaag. In het noordoosten vannacht nog 8 graden. Daar komen de buien ook als laatste aan. En zullen ze morgen ook als laatste gaan vertrekken. En morgen in de loop van de ochtend in het zuidwesten al droog. Met af en toe misschien een klein beetje zon. En in de loop van de middag wordt het dan op meer plaatsen een stuk droger. En zien we de zon ook weer vaker tevoorschijn komen. En dan, ja, dan gaat het kwik omhoog naar 21 graden. Pracht. Dat is goed voor het weekend. Ja, nou, het weekend gaat de temperatuur dan weer iets terug. Marco. Ja, nee, daar moet je niet om zuchten, want het weerbeeld wordt meteen een stuk beter. Zaterdag mogelijk nog een enkele bui. De zon heeft het nog wat moeilijk, maar dan komt zondag helemaal goed, dan is het droog. En zien we de zon wel vaak schijnen. Onze huisoptimist. Marco, dank je. Elke werkdag, ochtends van zes tot half tien, en smiddags van half vijf tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. I did my best to notice when the call came down the line.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 My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Human, van The Killers. En over killers gesproken. Ja, ja, killer bees. Maar wees gerust, in Centraal China. Tientallen mensen, niet te minst, zijn overleden... na aanvallen van de hoornaar, Een soort reuze wesp. Door de zeer giftige steken van het beest... zijn afgelopen maanden honderden mensen... ook nog eens een keer in het ziekenhuis beland. Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Je zou willen zeggen, wat is het voor een beestje, maar een reuzenwesp, de hoornaar, wat is dat? Ja, de hoornaar is inderdaad een uh, flinke wesp. En de wesp waar we het hier over hebben is wel van 5 centimeter groot... en een spanwijdte van 7,5 en centimeter, als ook de vleugels heeft uitgespreid. Uh, dus die kom je niet echt graag tegen. Uh, overigens, het is niet de hoornaar die wij ook in ons land hebben, hoor. Want wij hebben ook van nature een uh, hoornaar in ons land. Die oh, wordt... gelukkig. Gelukkig. <laughs> Begint maar even met het goede nieuws, want dat is natuurlijk een vraag die ik ga stellen. Komt dat ding ook hier in uh, Nederland voor? Ja, nou, die, die, die Nederland voorkomt als de Europese hoornaar, die wordt, de koningin wordt maar maximaal. Dat is nog steeds 3,5 centimeter groot. En is daarmee nog steeds groter, flink groter dan onze eigen huistuin- en keukenwesp. Uh, maar die wesp waar het nu over gaat in China, dat is dus de uh, Aziatische reuzenhoornaar. En om het verhaal nog iets complexer te maken, we hebben in Europa sinds 2005 ook de Aziatische hoornaar. Daar is ook veel ophef over, omdat die zich vanuit Frankrijk aan het uitbreiden is en dat die ook uh, gevaar kan zijn voor bijen. Ja, omdat die ook uh, bijen Ja, u maakt, maar, u maakt maar er niet gerust op. Laten we eens even over de Aziatische hoornuigen hebben, want die zijn dus dodelijk. Hoe komt dat? Uh, hij heeft een bepaalde gifstof in zijn angel zitten die uh, effect kan hebben op het zenuwstelsel en daarnaast ook nog eens nierfalen kan veroorzaken. En als je een aantal keer uh, door zo'n naar gestoken wordt... Uh, ja, dan krijg je te veel van die gifstoffen binnen en dan kan dat dus dodelijk zijn. Oké, okay, en dan wordt het zenuwstelsel aangetast en daar kun je dan niks meer tegen doen? Is het dan snel afgelopen? Um, ik weet niet precies hoe snel dat gaat in deze gevallen. Die gevallen zijn mij niet... Uh in detail bekend. Uh, maar tientallen de mensen de... overleden, daar schrikken we toch wel even van. Ja, maar deze, uh, ook de Japanse versie ervan, dat is ongeveer het broertje van deze wesp, ook zo'n grote. Uh, in Japan komen er jaarlijks gewoon 30 mensen om vanwege uh, deze wespensteken. Echt waar? En ook, en ook in ons land uh, sterven jaarlijks ja, tot zo'n zes mensen, als gevolg van een wespensteken. Maar dat zijn mensen die vaak super allergisch zijn. Klopt, dat speelt daar ook uh, dat speelt daar deels in mee. Dat is nog een andere uh, manier waarop mensen dus uh, ja flink heftig kunnen reageren. Dat met soms dodelijk aflopen. En dat is ook de reden waarom mensen vaak zo paniekerig reageren op zo'n wespsteek. Terwijl de kans daarop is echt heel erg klein. Want er worden natuurlijk heel veel mensen jaarlijks gestoken door een wesp. Uh, maar goed, uh, ja, dit zijn wel vervelende uh, consequenties. Ja, ja, tot nog even terug naar China. Want hoe komt er dat toen eens hele zwermen wespen in dat land in China mensen aanvallen? Ja, waarschijnlijk heeft dat te maken met de, de goede zomer... Uh, die ervoor gezorgd heeft dat de, de hoornaars het goed doen. Net zoals uh, de gewone wespen overleeft alleen de koningin de winter. En uh, moet elk jaar weer opnieuw uh, het hele kolonie opbouwen. Als die omstandigheden goed zijn, dan, uh, ja, dan heb je gewoon veel uh, wespennesten, hoornaarnesten... zoals we dat ook in ons land hebben. Nog even de, de enige tip aan mensen wanneer een wesp in je buurt komt. Wat moet je doen? Vooral rustig blijven en... en, en, en maar zorg dat je niet in de buurt van het nest komt. Dat is het belangrijkste. Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit heeft gesproken. Ik dank u hartelijk. Straks meer nieuws na vijf uur op, over Lampedusa natuurlijk. Ik spreek ook met iemand van de UNHCR. Dat is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Die is ook gezeteld in Rome. En hebben ze de afgelopen jaren veel veel lucht te maken gehad... met vluchtelingen die op dat eilandje in de Middellandse Zee aankwamen. Dat is nog een cadeautje waar ik graag uh, u op wil wijzen. Want er is weer een nieuwe NOS-NOS-app. En ditmaal is die voor de Android-tablets. En op die manier kun je nu ook via je NOS-app uh, uh, naast je iPad... En die andere tablets die bestaan. Alle ontwikkelingen, al het nieuws, ook Radio 1 live beluisteren. Zo zeggen, ga even kijken. Op nws.nl. er staat een hele uitleg voor al die tablets die tegenwoordig op de markt beschikbaar zijn. En over alle manieren waarop je het nieuws overal en altijd kunt volgen. Nws.nl. Elke werkdag, BNN Today. Kane, en Rianne zie ik ook hele vieze gezicht te trekken. Kane, min of meer een beetje de koriander van de popmuziek. Ja, nou, laten we daar een punt Oké. achter zetten. S'avonds om half negen, op Radio 1. Ik ben pas met Peter langhoud reis naar Disneyland Parijs geweest. Om... Uh, e Nug. <lacht> Luister en kijk mee op radio1.nl. Het is een beetje raar. Ik. Precies. Ja. Het is een beetje film ja. met je jaren zeventig. Dat, dat is, het is heel wel. leuk. Radio 1, het nieuws van alle kanten.